Dat er weer zoveel mensen voor de tweede keer voor het nieuwjaarsconcert hier in de FITES in deze prachtige kerk zijn gekomen. Middenriff van onze samenleving dat piept en kraakt. Velen lopen vast in de bureaucratie en de overdreven regelgeving en lopen vast in de systeemwereld. Te veel mensen voelen zich niet meer gehoord en komen in verzet. Onder de kerstboom las ik een boeiend pamflet van Hammer Jake Willing: Groter Denken kleiner doen, een prachtige titel. Hij doet een beroep om het, publieke, om het publieke debat, de dialoog, aan te gaan met elkaar. Het eerlijke gesprek te voeren op basis van de feiten. Waarom? Om de democratie te redden en te versterken. Volgens de oud vicevoorzitter van de Raad van State lopen we langs de rand van de afgrond. En hij is niet de eerste die ons waarschuwt. In heel veel spelen voldoende issues die om een oplossing schreven... En dan heb ik het niet alleen over de file druk elke ochtend en vroege avond om het, ons mooie stad in en uit te komen. Het openbaar vervoer is al een, een goed alternatief, zeker in harmonie met de wensen van directe buurtbewoners. Dat is ook de inzet van de Die opdracht geldt voor alle politici en bestuurders in de regio Gooien-Vestrijden. Zeker nu de herindeling op sterk water is gezet door Den Haag en de provincie, moeten we de handen ineens slaan, meer dan ooit. Excelsior, u hoorde het al, als u daar niet dan volgt u mijn verhaal. Excelsior, u hoorde het net al spelen aan het volgende Is het enige harmonieorkest in Hilversum. En het enige politieharmonieorkest.